De Nederlandse mededingingsautoriteit NMA heeft 14 malafide huizenhandelaren beboet. Ze kregen in totaal voor 6,3 miljoen euro aan boetes omdat ze jarenlang mensen hebben gedupeerd die gedwongen hun huis te verkopen. Volgens de NMA vormden de huizenhandelaren een kartel dat de prijzen op executieveilingen kunstmatig laag hield. Daarna werden op naveilingen hogere prijzen betaald. Tussen 2000 en 2009 werden zo ongeveer 2000 huizenbezitters in Nederland gedupeerd.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 Op maandag hoeft waarschijnlijk binnenkort geen post meer te worden bezorgd. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken stelt voor... het aantal verplichte bezorgdagen terug te brengen van zes naar vijf. Door de wet aan te passen komt Bleker tegemoet aan een wens van PostNL. Dat bezorgde op maandag nog nauwelijks post. Twee procent van alle poststukken wordt op maandag bezorgd. De laatste jaren is het aantal brieven sterk gedaald. Doordat er minder brieven worden verstuurd, stijgende kosten per brief... Om te zorgen dat de postzegelprijs niet te veel stijgt... wil Bleker het aantal bezorgdagen beperken. Rauwkaarten en medische post moeten in de toekomst nog wel. Zes dagen per week worden bezorgd. Nederland organiseert volgend jaar het EK beachvolleybal. De wedstrijden zijn eind mei en begin juni op het strand van Scheveningen. Het EK wordt om de twee jaar gehouden. Nederland wil ook het WK van 2015 binnenhalen. Daarvoor wordt deze week een bidboek aangeboden. Beachvolleyball is sinds 1996 een Olympische sport. Het is voor het eerst dat Nederland het EK organiseert. Dan het weer nog bewolkt en buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen onstuimig en nat en een graad of 6. ANW Verkeersinformatie. Het is een gemiddelde ochtendspits met wel vrij veel aanrijdingen. En dat leidt ertoe dat er toch nog 51 fietsen staan bij elkaar, ruim 200 kilometer. De opvallende zaken, dat zijn de ongelukken. A7 Duitse grens richting Groningen, bij Vokshol 3 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht, u kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Het is heel erg druk rondom knooppunt Gorkum. Had te maken met een aanrijding op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en de brug bij Gorkum staat nog 9 kilometer. De weg is wel weer vrij, maar alles daaromheen is vastgelopen. Van Nijmegen naar Gorkum op de A15, tussen knooppunt Deil en Gorkum 11 kilometer... Vanuit Rotterdam is het niet veel beter. Er staat tussen Henneke de Ambacht en Gorkum 16 kilometer. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. En dat gebeurde bij Sliedrecht Oost. Er staat 7 kilometer vanaf Gorkum. De linker rijstrook is dicht. Dan de A58, Bergen op zomer richting Vlissingen. Tussen Heinkensand en, en Arnemuiden 6 kilometer. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Beleggers en investeerders blijven zich grote zorgen maken... over de Europese schuldencrisis en de impact daarvan. We praten u daar zo over bij. We luisteren eerst naar premier Poetin... die weer even afdaalt uit zijn ivoren toren. были возмущены, как им казалось, фальсификациями со стороны властей. Как вы считаете, были ли эти выборы честными, а их результаты справедливыми? Ну, вы знаете, насчет фальсификаций, насчет того, что э, оппозиция недовольна результатами выборов... Wordt de Russische premier. We houden hem er even bij. Hij zit in een blauw decor. Uh, live voor de Russische televisie. Vragen te beantwoorden van het Russische volk. Hij is net opgekomen trouwens om 9 uur precies. Live televisieprogramma gaat het om. Ik zie panels met telefonisten die de vragen binnennemen. Ik zie ook de publiek bij. Correspondent Kisha Hexler zit ook te kijken. Kisha, gaat het uh, echt om vragen die op dit moment binnenkomen die hij gaat beantwoorden? Uh, nou, hij is net bezig met het beantwoorden van de eerste. Die, die gaat meteen over het uh, vervalsen van de verkiezingen. Voor zover ik dat kan volgen. Kan nu natuurlijk niet luisteren. Dus blijkbaar heeft hij besloten om daar meteen in, uh, te gaan, aan te gaan beginnen. Het is voor hem een uh, jubileum, de tiende keer. ...dat hij dit doet. Hij is ermee begonnen toen hij nog president was in 2008. En volgend jaar rond deze tijd hoopt hij natuurlijk opnieuw president te zijn als hij in gesprek gaat met het volk. En al dat jaar zie je dat blauwe decor, wordt dat gesprek live uitgezonden op de grote Russische televisiekanalen en op de radiostations. En ieder jaar worden de Poetin-shows, zo, zoals de gesprekken in de volksmond ook wel bekend staan, worden die langer. Vorig jaar duurde de show 4 uur en 26 minuten. Dat record moet vandaag natuurlijk verbroken worden. Tegelijkertijd is het tijdens deze putis-show natuurlijk voor het eerst in de afgelopen 10 jaar, dat hij niet meer de status van een onaantastbare leider heeft. Dus ik ben vooral benieuwd wat hij daarover zal gaan zeggen. Ja, en, en wat wij ons afvragen, wat Marcel net ook uh, uh, aangaf, is, zijn die vragen inderdaad um, spontaan, komen die spontaan binnen? Of is dat allemaal van tevoren geregisseerd, kiezen? Nou, van spontaanheid is uh, geen sprake. Ik denk dat het een uh, zorgvuldig geregisseerde show wel kan noemen... waarin zorgvuldig uitgekozen gewone Russen... zorgvuldig geselecteerde prangende <laughs> vragen mogen stellen. Ik heb uh, verschillende mensen gesproken... die zelf uh, ook zo'n zogenaamd spontane vraag mochten stellen... vorig jaar bijvoorbeeld. En daar was maar heel weinig spontaans aan, hoor. Reken maar dat juist dit gesprek met het volk van A tot Z is uitgedacht. Hoewel Poet is woordvoerder dat uiteraard ontkent en uh, ja, ten koste van alles moet vandaag voorkomen worden... dat Poetin opnieuw beschadigd raakt. Zoals gebeurde, kan je, je misschien herinneren... toen hij een paar weken geleden na een vechtgala de ring instapte... om de Russische overwinnaar te feliciteren van dat uh, gala. En in plaats van dat hij werd toegejuicht, werd hij uitgejoeld. En dat moment betekende eigenlijk een omslag hè, in zijn leiderschap. Voor het eerst werd duidelijk dat hij helemaal niet zo populair is als hij het wil voordoen. Dat beeld is de afgelopen week alleen maar versterkt. Dus vandaag is echt de perfecte dag om zijn uh, imago weer wat op te krikken... met veel applaus voor Poetin in zijn show. Ja, en hij vat dus gelijk de koe bij de horens. Je vertelt het net al, begint gelijk over die verkiezingen... en al de kritiek die erop is gekomen. Hij kan ook niet anders kiezen, hij moet wel daarmee beginnen. Nou, dat denk ik wel. Of, uh, of het een vraag is of alleen een opmerking, dat heb ik net niet zo gauw meegekregen. Dus ik ga zo meteen snel verder luisteren. Maar op de website van de premier stond al aangekondigd dat er over gesproken zou gaan worden over die verkiezingen. Maar zo benadrukte de woordvoerder van uh, Poetin gisteren nog. Maar 4% van de vragenstellers die dat de afgelopen dagen gedaan hebben, willen iets weten over hun grondrechten, over politieke vrijheden. Waarmee natuurlijk nog even subtiel uh, benadrukt wordt dat de recente opwinding in het land zich vooral beperkt... tot een relatief kleine groep van hoogopgeleide internetjeugd. Want de meeste vragen, het overgrote deel van de vragen... dat komt van bejaarden die zich, maken zich natuurlijk uh, vooral zorgen... over zaken die hen direct aangaan. Koopkracht, huisvesting, gezondheidszorg. Dus daar zal het grootste deel van de m, tenminste... 4,5 uur durende show vandaag over gaan, denk ik. Het wordt langer, Kiesja, want hij is nog steeds bezig... met het eerste antwoord. Sterker bij het luisteren. Vorig jaar waren het 90 vragen, Marcel... Dus uh, okay. ik ben voorbereid. Goed zo, we horen van je als hij nog wat, uh, wat Stop, nieuws nat zegt. Nat. Kiesa Hekster gaat meeluisteren met premier Poetin. En wij gaan door naar de markten. Want op de financiële markten gingen gisteren weer zowat uh, nou alles omlaag. Aandelen, goudprijs, olieprijs, euro en de rating van de Rabobank. Alleen de rente op Italiaanse staatsobligaties steeg. Maar ja, ook dat is slecht nieuws. Beleggers en investeerders blijven zich grote zorgen maken over de Europese schuldencrisis en de impact daarvan op de economie, op banken, op het bedrijfsleven en op consumenten. Wij gaan naar financieel redacteur André Meinema. André, ik ben benieuwd, hoe zijn de beurzen vandachtend uh, geopend? Schommelend, uh, Lara, want een uh, paar tienden van een procent hoger... maar na vijf minuten stonden de meeste beurzen alweer op een heel klein minnetje. Op dit moment staat weer een klein plusje op de borden. Ajax op dit moment noteert 293 punten, dat is een winstje van 0,3 procent. Na drie dagen van dalen is het eigenlijk niet zo verrassend... want de wereld is niet zo gek veel anders dan de voorbije dagen. Want de spanningen rond de schuldencrisis, rond de uh, aanpak van de schuldencrisis... van Frankrijk en Duitsland, de Europese Commissie... hoe de Pact van vorige week moet worden ingevuld, die blijven gewoon uh, heersen en uh, hangen als een donkere wolk boven de markten. Daarom de koersen wijst natuurlijk op dat beleggers, investeerders geld weghalen van de markten. Dalende de aandelenkoersen in Europa wijst natuurlijk op geld weg uit Europa. Maar ja, waar moet het nou heen? Want ook op Wolstein en Azië dalen koersen. Dus beleggingsinvesteerders zitten momenteel in een soort tang. Weten eigenlijk niet goed waar ze met hun geld naartoe moeten. En gelukkig dat het zeg maar kerstdagen wordt, want dan is alles een beetje rustig op die markten doorgaat met lage omzetten, weinig mensen actief. Dus zo bezien zou je kunnen zeggen: is het eventjes een adempauze. Om dan vervolgens in januari te moeten beslissen waar je met je geld naartoe gaat. Olie en goud, zoals je zei, die dalen. Ook omdat, vooral omdat de koers van de euro daalt. Want olie en goud worden natuurlijk genoteerd in dollars. Want daar is ook die zorg over de economische groeistagnatie. Minder groei betekent minder vraag naar olie. En je ziet bij goud op dit moment wat dus de winstnemingen... na die enorme stijging van de goudprijs van de voorbije maanden. De euro die daalt, dat heeft te maken ook vooral met de renteverlaging... van de voorbije van vorige week. En die hogere euro werd namelijk zorgt ervoor dat het stutten van de koers ten opzichte van de dollar van de euro... en op zich is een lagere euro een beetje lagere euro... want 1, euro, 1 dollar 30 is op zich niet zo gek hoor... Uh, is op zich niet zo erg, want... Uh... Als de export, als wij al in problemen komen en we moeten exporteren als Europa... dan is een goedkopere euro natuurlijk veel aantrekkelijker dan een dure euro. Nou, afijn, heeft elk voor een beetje zijn nadeel. Ja, dan het nadeel voor de Rabobank. Uh, nu ook afgewaardeerd door het ratingbureau Fitch. Gaat van AA naar gewoon AA. Is dat nou een logische beweging naar die afwaardering door Standard Poor's? Of, of reizen er toch meer twijfels over de bank? Nou nee, het is een beetje in hetzelfde rijtje. Het was ook aangekondigd dat Fitch zo uh, aan het nadenken was... over de rating van banken, onder andere de Rabobank. Alle banken zitten natuurlijk in hetzelfde schuitje van de schuldencrisis. Dus iedereen deelt in dezelfde ellende en dus heeft ook onder dezelfde druk te staan. Redenen volgens Fitch voor de afwaardering van onder andere de Rabobank... deze keer heeft te maken met de, de, de schuldencrisis die overal heerst... maar ook met de schurende kapitaalmarkt, zoals het heet. Want het is steeds lastiger voor partijen of banken om geld op te halen... en ook tussen banken onderling nemen de spanningen toe... En voor de Rabobank specifiek daarvan zegt Fitch... Eh, het coöperatieve karakter van deze bank... en het feit dat de Rabobank niet beursgenoteerd is... is een kleine handicap lastig. Want dat betekent als je geld nodig hebt... dat je één bron, één deur minder hebt om aan te kloppen... Ja. te weten de uh, betaalmarkt om nieuwe aandelen uit te geven. Terwijl het, zeg maar, voor die was altijd het verhaal van... de Rabobank is juist een uh, zo'n hooggewaardeerde bank... omdat ze niet beursgenoteerd zijn... en dus ook niet te maken hebben met de malle beweging op de beurs. Uh, op, uh, op de beurs. Dus... Dit keer valt het zeg maar wat anders uit. Je hebt wat minder mogelijkheden. En dus kan dat in tijden van crisis misschien wel een handicap betekenen. Maar voor de rest, zeggen ze, eh, hebben wij wel wat vertrouwen in de Rabobank. Minder vertrouwen hebben ze in de Crédit Agricole, Franse bank, ook afgewaardeerd. Bovendien heeft die bank ook winstwaarschuwing de deur uit gedaan. Het staat ook op dit moment 4% laag op de beurs van Parijs. Want het blijft gewoon pijn en moeite in die financiële sector. André Meijnenma met het laatste nieuws van de financiële markten. En zo dadelijk veel doden door vergiftigde alcohol in India. het aantal ligt al rond de 100. Hoort u zo meer over? Is maar eens naar Wijnald hoe het op de weg, Wijnand? Er waren vrij veel aanrijdingen in de staart van de spits. Dat maakt het oplossen van de files er niet makkelijker op. Vooral rond Gorkum is het nu nog een rommeltje op de weg. Um, van Rotterdam naar Gorkum staat nu nog 15 kilometer... tussen Henneke de Ambacht en Knoopend Gorkum. Al te maken met een aanrijding op de A27 naar Breda. Bij Werkendam, de weg is vrij. En uit Nijmegen staat op de A15 11 kilometer voor Knoopend Gorkum. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... daar staat nog 8 kilometer bij Sliedrecht. Door een ongeluk is de linker Rijnstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgen een behoorlijke tik op de vingers van de Nationale Ombudsman. Die bracht zojuist een zeer kritisch rapport uit over de gang van zaken rond een operatie in het ziekenhuis in 2007. Daarbij raakte een baby zwaar gehandicapt. Een onderzoek van de inspectie dat mogelijk aan kan tonen wat er mis is gegaan, mocht de ombudsman, Alex Brennick Meijer tot zijn eigen verbijstering niet inzien.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 Een zeer kritische ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Wij gaan naar Huub Jaspers, redacteur bij het Radio 1-programma Argos... dat het rapport van de Nationale Ombudsman al een paar dagen in bezit heeft. Huub, goedemorgen. Goedemorgen. Kan je uitleggen waarom Brenninkmeijer zoveel van leer trekt? Misschien even een kleine correctie. Hè, waar het hier over gaat, het is een intern onderzoek van het ziekenhuis. En dat had hij opgevraagd. Dat was eerder niet verstrekt aan de inspectie die de mm -hmm. zaak onderzocht. En is nu ook niet verstrekt aan de ombudsman. Daar is hij uh, heel erg boos over, omdat hij vindt dat het ziekenhuis transparant zou moeten zijn over wat daar gebeurd is. Um, misschien kan ik nog eens even een paar dingen noemen die hij zo in het rapport nu zegt. Hè. Mm -hmm. Dus zowel het UMCG als de IGZ hebben op schokkende wijze gefaald, zegt hij. Uh, de wijze waarop de IGZ hier opgetreden heeft. Hè. De inspectie tacht elke beschrijving. En hij spreekt over een ernstige vorm van dysfunctioneren van de IGZ. En hoe moet het dan anders? Wat, wat voor conclusies trekt hij? Um, Misschien heel even nog zeggen wat hier misgegaan is. Er was een baby die werd voor een darmoperatie opgenomen in het ziekenhuis. Die liep een hersenbeschadiging op door allerlei dingen die er gebeurden tijdens die operatie. Vervolgens heeft de inspectie een rapport uitgebracht na 3,5 jaar, veel te laat. En dat rapport is op een gegeven moment ingetrokken weer door diezelfde inspectie... en vervangen door een veel milder rapport.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 aan het ziekenhuis. Ja, en dat is zonder meer zo. Uh, de, de inspectie verliest als een kracht, als een effectiviteit... door op deze manier te handelen. Ja, en dat is in het voordeel van een ziekenhuis... wat niet transparant wil zijn... en de feiten niet boven water wil laten komen. Dat is nogal wat, hè. Huub, wat, uh, wat ik Meijer daar zegt. Uh, het is dus niet alleen het ziekenhuis dat gefaald heeft... maar de inspectie heeft onbehoorlijk ja. gehandeld. En dat is de toezichthouder. Staat dit geval ja. op zich? Wat, wat, wat weten jullie daarover? Um, nou, we hebben vorig... Uh, sorry, dit jaar was dat. Een aantal maanden geleden hebben we nog een ander geval uitgezonden. He, dat gaat om een vaatchirurg, Waar ook bleek dat... Uh, die had 14 calamiteiten veroorzaakt. Een drankprobleem. Ernstige schade veroorzaakt bij patiënten. En die kreeg eigenlijk van de inspectie ook elke keer maar weer een, een herkansing. Die mocht door blijven gaan. En de ombudsman die zegt nu dat hij 25 gevallen ontdekt heeft... die ook veel te lang duren, het onderzoek van de inspectie. Ja, en hij noemt dat gewoon ongelooflijk en onacceptabel. In Groningen ging het dus om die baby, uh, Jelmer. Uh, hebben de ouders inmiddels gereageerd? Um, mijn collega Sanne Boer, he, die ook het programma gemaakt heeft een half jaar geleden. Ze is met zwangerschapsverlof, dus daarom zit ik hier nu hier. Um, die heeft contact gehad met de ouders gisteren. De ouders die waren het rapport nog aan het lezen. He, die moeten het allemaal even laten bezinken. Maar zij heeft de indruk dat zij heel blij zijn met dit rapport. Dat er eindelijk nu helderheid geschapen is over wat hier is misgegaan. Huub Jaspers van Argos, hartelijk dank. Hele gesprek met de nationale ombudsman uh, wordt zaterdag dus uitgezonden... bij Argos van de VPRO kwart over twaalf op Radio 1. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Naar India dan, in het Noordoosten. Daar speelt zich een groot drama af. We melden het vanochtend al eventjes in het journaal. Meer dan honderd mensen zijn al bezweken... na het drinken van illegaal gestookte alcohol. En de ziekenhuizen stromen nog altijd vol even ten zuiden van de miljoenenstad Calcutta. Daarom naar correspondent Lucas Waagmeester. Want Lucas, hoe kon het daar zo verschrikkelijk misgaan? Ja, volgens berichten was er ammoniumnitraat in die alcohol uh, verwerkt. Dat is goedje dat ken je als het goed is van uh, kunstmest en ook van het maken van bommen. Maar goed, dit gif kan ook de smaak van een uh, drankje behoorlijk oppeppen. Uh, maar gezond is het niet. Hè? Dinsdagavond zijn de eerste mannen uh, daar in de deelstaat West-Bengalen in een paar dorpjes ten zuiden van Calcutta... Uh, buitenwesten en schuimbekkend opgenomen in het ziekenhuis. Uh, uit schaamte voor hun stiekem alcoholgebruik... en ook wel de angst voor straffen van de politie... hebben sommige mannen uh, pas laat medische hulp gezocht. En het heeft geleid allemaal tot, tot nu toe 120 slachtoffers. Uh, en er liggen er nog steeds uh, een kleine 100 doodziek in een ziekenhuis. Dus dat kan je inderdaad wel een, een, een behoorlijk drama noemen. Dit is absoluut niet ongewoon in India... Net als in veel andere delen van de wereld trouwens. He. Ongelukken met illegaal gestookte alcohol. Maar op deze schaal, met deze aantallen doden... Ja, dat is ook hier wel echt een enorme uh, uitzondering en groot nieuws. Nou, gebeurt het veel, illegaal alcohol stoken? En waarom dan? Ja, nou ja uh, Zoals vaker in dit land, uh, er zijn uiteraard grote wetten uh, tegen. Uh, maar de handhaving is daarvan een probleem. Uh, wie houdt die illegale stokerijen echt tegen... Dat gaat hier vaak, ik weet niet of dat in dit geval ook zo is, maar dat gaat hier vaak samen met corruptie. De politie houdt illegale praktijken zoals dit de hand boven het hoofd in ruil voor een stukje van de winst. En, zeker, ja, en zoals ook wel vaak het land, mensen weten natuurlijk wel dat lokaal gestookte illegale alcohol niet goed voor de gezondheid is. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het alternatief is duur. Uh, officieel gemaakte drank met alle regels en controles in acht. Die kost veel meer dan de brouwsels die je hier soms in plastic zakjes kunt kopen. Uh, verkocht voor 20, 30 uh, roepie per zakje. Dat is zo'n nou ja, 20 eurocent. heb je dus een shotje alcohol. Mm. En uh, ja, mensen hebben na een lange dag werken toch zin. De mensen is natuurlijk niet veel anders hier dan bij ons. Nee. Uh, in een beetje ontspanning. Dus mm. ja, zo gaat dat. Um, Lucas, wij zeiden al even, de ziekenhuizen stromen nog altijd vol. Hè? Dus denk je dat dat dodental zal oplopen ook? Ja, die kans is toch wel echt groot. Hè? Er, zijn, uh, er wordt nu gemeld 70, 80 mannen nog uh, uh, die in, uh, in ziekenhuizen in Calcutta uh, liggen met echt ernstige uh, verschijnselen. En uh, ja, je mag ervan uitgaan, er wordt ook echt extra medisch personeel richting die ziekenhuizen gestuurd op dit moment. Het wordt echt even aangegrepen of uh, even gezien als een, als een grote ramp waar uh, even alle hens aan dek. Uh, dus we mogen ervan uitgaan in de komende dagen uh, dat er nog meer, meer doden zullen vallen. En uh, je mag er ook rustig van uitgaan dat dit echt wel weer gaat leiden tot drastische maatregelen. Hè. In de deelstaat Gujarat, helemaal aan de andere kant van het land, uh, is in 2009. Uh, ook zo'n verschrikkelijk drama geweest. Meer dan 100 doden toen ook. Uh, daarna heeft de deelstaat alcohol volledig verboden. Uh, en, en ook het stoken van, uh, van illegale alcohol en het verhandelen daarvan... Uh, is toen de doodstraf op komen te staan. Dus je mag er rustig van uitgaan dat ook in West-Bengalen... daar bij dat hier nog uh, flinke restricties gaan volgen. Correspondent Lucas Waagmeester, dank je wel. Bijna vijf van half tien. We zijn in afwachting van nieuwe werkloosheidscijfers van het CBS over de statistiek. En daaruit zou wel eens een negatief gevoel kunnen spreken. Want ja, het gaat natuurlijk niet goed met de economie, niet goed met de huizenmarkt en daardoor niet goed met de bouw. En in de bouw proberen ze toch de moed er nog in te houden, Joris van der Kerkhof. Maar hoe lang nog? Ja, het is tegen beter weten in. Uh, misschien wel. Alhoewel... Um, um, nou, je ja, hebt eigenlijk helemaal niet tegen beter weten in u. u hebt verteld uh, eerder in de uitzending ook... dat uh, voor het komende jaar er maar voor 1,5 miljoen aan, uh, aan opdrachten uh, uh, staat. Uh, voor acht miljoen begroot. Uh, u hebt voor dit jaar veertien miljoen. Het jaar daarvoor was het twintig miljoen. Het daalt, het daalt, het daalt. Maar U hebt u mensen ontslagen. Uh, uh, 22 van de, van de 125 uh, on ontslagen. En toch zegt u van... ja, als we er maar positief tegen aankijken, gaat het wel goed... Maar als je die cijfers hoort, kan dat bijna niet. Nee, en toch liggen de kansen liggen er nog wel uh, steeds. En die anderhalf miljoen, dat, dat was in oktober. Uh, we zijn nu weer een, weer een tijdje verder, dus we, we hebben er wel alweer wat bij. Uh, in ons metselbedrijf hebben uh, we ook alweer voor ruim twee miljoen aan, aan opdrachten binnen. Dus het, het is grapen. En, en anders kan ik het eigenlijk niet noemen. En dat is, dat is lastig, maar voldoende kansen. Alleen, ja, de kansen zijn wat kleiner, omdat je met zoveel aannemers, met, met veel vissen... Uh, uh, in die vijver zit. Ja, toen die 15 jaar geleden in de bouw uh, begon bij Visser en Mol in Hoogkarspel... Uh, toen was het heel anders. Toen waren die bomen die uh, nou nog, uh, uh, nog drie verdiepingen hoger dan dit huis uh, groeiden. Nou, doen we dat, dat niet. Toen moest je ook gewoon scherp op de markt zijn om, om werk binnen te halen. Alleen, toen was je met minder aannemers bij een, bij een besteding. En dat is, dat is nu gewoon... Er zijn... Ja, eigenlijk in die zin te veel aannemers op dit moment voor het werk wat er is. Ik zie jullie hier nu met z'n tweeën staan en bijna arm in arm. Werkgever en, en werknemers, vakbond en, en, en werkgevers. Voelt het ook zo dat jullie het samen doen? Nou, we staan wel samen voor de klus om deze kiezers door te komen. En in die zin zetten we ook wel op gezamenlijke in, instrumenten in. En dat is ook wel goed. En uh, men moet kansen pakken. Uh, neem de aantal miljoen, uh, miljoenen, zes miljoen... Uh, aan de kantoorruimte wat er leeg staat, vierkante meter. Uh, dat ombouwen, daar kansen in zien. Men moet kijken naar de beroepsbevolking. Uh, veel meer alleenstaanden. Dus je mag ook kleiner gaan bouwen. Dat, dat uh, biedt ook weer kansen. Uh, we moeten ook de kansen grijpen. Nou, dit wordt geen uh, huis voor alleenstaanden, denk ik. Nee, dit wordt geen huis voor alleenstaanden. <laughs> Absoluut. Drie villas die gebouwd worden aan het water in Eiburg in Amsterdam. Um, het ging over dat er steeds meer bedrijven aan een aanbesteding meedoen. Betekent dat ook dat er, dat ze, dat er een aantal onder de prijs gaan zitten... en uh, gewoon valse dingen aan het doen zijn? De, men gaat behoorlijk onder de prijzen door, maar dat kan denk ik, de werkgever wel beamen. En uh, dat, dat maakt het in de bouw wel lastiger. Uh, het is heel veel onder, onder, onderaanneming. Onder en uh, nou, men uh, knijpt naar beneden, zal ik maar zeggen. En ergens uh, wordt er eentje plat geknepen. Ja, u, u berekent steeds meer uh, ja, goedkoper eigenlijk, maar gaat u er ook onder door? Ja, de markt laat zien dat je eronder door moet. Het inderdaad kostprijs eigenlijk niet genoeg is om, om een werk binnen te halen. En dat is wel zorgelijk inderdaad. En wat de heer Bleumer zegt, het, het, het uitknijpen van elkaar, uh, dat gebeurt steeds meer. Alhoewel ik wel een beetje het gevoel heb dat daar ook nu een, wel een drempel uh, in zit of er de bodem bereikt is. Maar zijn dat ook van die cowboys die het helemaal fout doen. Dus gewoon uh, beknibbelen ook op, op bouwmateriaal en op veiligheid. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat, dat meen ik serie. Ik geloof niet dat het zo werkt. Gelukkig niet. Oké, okay, nou, dan gaan we zo luisteren. Naar dit, want daarvoor waren we hier voor die cijfers van het uh, CBS. die gepresenteerd worden over het aantal uh, werklozen in de maand uh, november. Dank voor jullie verhaal hier. Joris van der Kerkhof in Eiburg. En die cijfers komen zo dadelijk om half tien. Wij gaan nog even kort terug naar correspondent Kisha Hekster in Moskou. Daar is president Poetin bezig met het beantwoorden van vragen van het publiek tijdens een durend live televisieprogramma de Poetin-show. En um, ja, de vraag is, dan gaat hij inderdaad ook in op de vragen over de demonstraties van de afgelopen tijd en de verkiezingen, Kisha. Ja, dat doet hij uitgebreid, Lara. De, het is nu uh, 20, uh, 25 minuten bezig en er gaat echt een groot deel over de demonstraties. Hij heeft uh, gezegd dat hij denkt dat oppositieleiders betaald worden door buitenlandse partijen om de politieke situatie in Rusland te destabiliseren dat ze dus bijvoorbeeld erop uit zijn om zoiets als wat in Oekraïne gebeurd is wat in Kirchizie gebeurd is om dat ook in Rusland te laten plaatsvinden hij heeft gezegd dat een deel van de studenten en de jongeren die vorige week kwamen demonstreren tegen zijn bewind dat die betaald zouden zijn ook om daar naartoe te gaan dat zijn dingen die je normaal hoort over zijn aanhang, over de aanhang onder zijn jongeren, maar hij kaatst die bal dus terug. Verder zei hij een beetje denigerend toen ik die witte lintjes voor het eerst zag, waar mensen mee lopen en wat dus een symbool is geworden van de demonstraties. Toen dacht ik dat ze tegen aids uh, probeerden te demonstreren en dacht ik, god wat goed dat ze voor een gezonde levensstijl opkomen, maar dat bleek dus tegen mijn bewind te zijn. Dat vond hij natuurlijk wat minder. Hij heeft ook voorgesteld dat er webcamera's opgehangen moeten worden om te voorkomen dat er bij de presidentsverkiezing in maart weer gezegd gaat worden dat gefraudeerd is. Want, hij, zegt hij, dat zegt de oppositie altijd, ook als er niet gefraudeerd is. Tot zover wat hij daarover heeft gezegd de afgelopen twintig minuten. Oké, okay, nou blijf het volgen voor ons, Kisha, dankjewel. En u kunt Kisha Heksen ook volgen, want zij twittert. Um, en haar twitternaam is Kisha, heel simpel, met een Griekse ei. En dan houdt ze bij uh, wat Poetin allemaal zegt en welke vragen er langskomen daar in die Poetin-show. Vindt er later meer ook over op onze website, .no. Half tien. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. U kunt Sven Kokkelman ook volgen na half tien. Zo is dat. U gaat ongetwijfeld iets met die werkloosheidscijfers doen. Jazeker, zodra die er zijn. En verder het elektronisch patiëntendossier... dat was door de Eerste Kamer naar de prullenbak verwezen, weet je nog? Uh, maar nu willen die zorgaanbieders zelf nee. met zo'n uh, EPD komen. De PVV wil dat de minister daar een einde van maakt... en gaat daar als gedoogpartner voor liggen in de Tweede Kamer. Verder is het uh, crisis in het VU Medisch Centrum. Kan u niet zijn ontgaan. Vakspecialisten in, in intensive care en vechten elkaar de tent uit. Daar is, uh, in dat vuurziekenhuis, is niet de enige plek in Nederland waar dat gebeurt, gebeurt veel vaker. En uh, de vraag is, hoe ziet die cultuur precies in elkaar? En ik ga praten met een specialist, een conflictbemiddelaar in de gezondheidszorg. En Google komt met zijn eigen jaaroverzicht. Het meest getwitterde, gezochte ja. nieuws op Twitter, nou. Twitter op Google, was de economie en de eurocrisis. Ja. Ja. Ja. Verrassend. Ja. Dat en meer. Maar... <laughs> en goedemorgen, Nederland. Nou, het nieuws van half tien. Hier is hij weer, Jan van der Putten. Heel succes, Jo. Radio 1. Het NOS-journaal. De nationale ombudsman Brenning Meijer heeft felle kritiek op het universitair medisch centrum Groningen. Dat heeft kil, afstandelijk en berekenend gehandeld tegenover de ouders van baby Jelmer. Het kind raakte door medische fouten ernstig gehandicapt. Ook de inspectie voor de gezondheidszorg heeft in de zaak fouten gemaakt, zegt Brennik Meijer. Dat schreef een vergoelijkend rapport. 14 handelaren in huizen hebben een boete gekregen van de Nederlandse mededingingsautoriteit. Op veilingen van huizen maakten ze verboden afspraken over het laaghouden van de prijs. En later werden die huizen voor hogere prijzen doorverkocht. 2000 huiseigenaren werden volgens de NMA gedupeerd. Facebook, YouTube, Hives, dat zijn dit jaar het vaakst gebruikt als zoekterm bij Google Nederland. De meest gebruikte woorden bij de zoekmachine zijn door Google in verschillende categorieën bekendgemaakt. Van de politieke partijen is het meest gezocht naar de PVV en van de bewindspersonen naar premier Rutte. En dan zojuist is het CBS gekomen met de nieuwste werkloosheidscijfers. redacteur André maar hoe zien die cijfers eruit André? Nou, in het opzicht wel gunstig, want de werkloosheid is in de maand november... niet verder opgelopen, maar gewoon gelijk gebleven. Het aantal ingeschreven werkzoekenden in de maand eh, november bedraagt nu 455.000. Dat is 5,8 procent van de bloedbevolking die dus zonder werk zit. De recessie woedt wel, al bijna een half jaar. Maar vertaalt ze dus nog niet in stijgende werkloosheid. Hoewel het CPB dus heeft gezegd dat volgend jaar de werkloosheid waarschijnlijk gaat oplopen... Maar in de maand november dus nog even niet. De laatste cijfers van het CBS waren dat van André Meijnema. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Er staan er nog 35, iets meer dan 120 kilometer. Een aantal zaken vallen op. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... is het nog erg druk. Tussen Ochten en Tiel, 7 kilometer. Verderop tussen knopen Dijl en de afrit Arkel, 10. hing samen met een ongeluk op de A27, maar de weg is daar weer vrij. De A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Hardingswad giessendam nog 5 kilometer, ook na een aanrijding. Ook daar is de weg weer open. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brien Noordbrug, 4 kilometer. Door een ongeluk op de hoofdrijbaan is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De PVV vreest voor de macht van zorgverzekeraars bij de doorstart van het elektronisch patiëntendossier... en wil dat de minister daar een stokje voor steekt. Nederlandse bedrijven ontdekken Afrika als nieuwe markt. Waarom rollen medisch specialisten zo vaak ruziend over straat... en het ochtendhumeur van Henk Spaan? Het is 3,5 over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Sander Bartling komt straks vanuit Rotterdam. Bij de luchtsingel er komt een voetgangersbrug... tussen station Rotterdam Centraal en de Hofbogen. Geheel betaald door de Rotterdammers zelf via crowdfunding. Wat is dat, zegt u zo direct het antwoord? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Volgend jaar 2012 komt er toch een doorstart dames en heren, van het omstreden elektronisch patiëntendossier. In november trok de overheid er definitief de stekker uit. Maar nu springt een speciaal samengestelde vereniging van zorgaanbieders in het gat dat de overheid achterliet. Ziekenhuizen dus, apotheken en huisartsen. En daar is bepaald niet iedereen even blij mee. Karen Gerbrands, goeiemorgen. Goedemorgen. Kamerlid voor de PVV. Bent u een van die tegenstanders? Uh, ik ben zeker een van die uh, tegenstanders uh, voor de doorstart uh, van dit uh, project. Waarom? Um, allereerst omdat uh, de oude bezwaren die wij hadden tegen uh, de uitwisseling van gegevens via het uh, landelijk schakelpunt zoals het er nu ligt uh, niet voldeden aan de veiligheidseisen en geen uh, waarborg waren voor de privacy van, uh, van patiënten. Ja. En ten tweede omdat de zorgverzekeraars nu een rol gaan spelen in dit hele project door uh, garant te staan voor de financiering. Ja. En uh, dat vinden wij bijzonder onwenselijk. Waarom? Uh, allereerst uh, ben ik ervan overtuigd dat wie, bepaalt, uh, wie betaalt, bepaalt. Dus uh, ik ben bang dat de zorgverzekeraars een hele grote uh, invloed krijgen... op de gegevensuitwisseling uh, zelf. En een tweede punt is dat de zorgverzekeraars nu al hebben aangegeven dat zorgverleners die zich niet aansluiten bij het landelijk schakelpunt voor de uitwisseling van uh, medische gegevens, uh, uitgesloten worden van contractering. Met andere woorden, de zorgverzekeraars gaan dan geen zorg meer inkopen ja. bij die zorgverleners uh, die uh, niet mee willen werken. Nou ja, nou, we hebben contact gehad met zorgverzekeraars Nederland en uh, zij stellen dat dit helemaal niet klopt. Dat zorgverleners helemaal zelf mogen weten of ze wel of niet bij dat uh, EPD worden aangesloten en dat dat dus geen gevolg heeft voor een contract. Nou, uh, Zorgverzekeraars Nederland heeft uh, zelf aangegeven... dat zij uh, de elektronische gegevensuitwisseling... via uh, het voorstel wat er nu ligt als een richtlijn gaan hanteren... voor kwaliteit van zorg. Ja. En dat ze op basis daarvan dus uh, zorgverleners... Uh, uit kunnen sluiten van contractering. Ja, nou, zij ontkennen dus dat tegenover ons. En ze zeggen ook uh, dat ze uh, niet willen dat uh, zorgverleners uh, als zorgverzekeraars... zelf in die patiëntendossiers gaan kijken. Nee, uh, dat heeft de minister ook gezegd dat zij dat niet wil. En zij heeft ook uh, aangegeven dat dat uh, strafbaar is. Maar dat is allemaal uh, achteraf. Het is nu ook voor de patiënt niet te controleren... wie daar in zijn uh, gegevens heeft gekeken. Dat is ook een van de bezwaren tegen het voorstel wat er nu ligt. En ook het oude voorstel, dat de patiënt nog geen inzage heeft. Dus het is allemaal pas achteraf te controleren... wie op welk tijdstip uh, in het medisch dossier gekeken heeft. En dan is het kwaad al geschiet. Ja. Dan was de Eerste Kamer Mordicus. Tegen. Het ging allemaal niet door. Uh, en plotseling komt het er dan toch via een soort van gat in de markt... In de, in de private sector, zal ik maar zeggen. En toch heeft de minister van Volksgezondheid en minister Schippers... al, al 2 miljoen euro toegezegd om uh, de zaak gedeeltelijk mee te financieren... Ja, dat is uh, heel opmerkelijk omdat de Eerste Kamer juist heeft uitgesproken uh, via uh, een motie daar dat de minister al haar betrokkenheid bij het landelijk schakelpunt uh, zowel uh, financieel als organisatorisch moet beëindigen. En ja. wat zij nu doet is dus wel weer financieel uh, meewerken uh, aan dit project en ja. dat is dus regelrecht in strijd met de aangenomen motie uit de Eerste Kamer. En wat gaat u daar als gedoogpartner aan doen? Uh, voor zover ik begrepen heb, wordt dinsdag uh, dit hele... Uh project besproken in de Eerste Kamer. En ik uh, ga ervan uit dat mijn collega's uit de Eerste Kamer... zich hier fel tegen uh, zullen verzetten. Maar u bent lid van de Tweede Kamer. U kunt ook in de Tweede Kamer een motie indienen... en zeggen de minister zeggen, uh, handen af van uh, dat schakelpunt... van dat dossier dus. Uh, en ik wil niet dat je daar uh, 2 miljoen euro in stopt. Dat uh, gaat sowieso gebeuren, want er komt uh, volgende week... sowieso een plenaire afronding van het uh, overleg... wat wij afgelopen week hebben gehad. En daar ga ik zeker een motie indienen die oproept om... Uh, Allereerst het landelijk schakelpunt per 1 januari te ontmantelen. En um, de minister ook aangeven dat zij gehoor moet geven... aan de aangenomen motie uit de Eerste Kamer. Dus de minister vindt de PVV op haar weg... bij iedere vorm van steun aan dat patiëntendossier. Zoals het er nu ligt wel. Want laat even duidelijk zijn, de PVV is niet tegen uh, het uitwisselen van uh, medische gegevens. Ook niet elektronisch, dat gebeurt nu ook al op regionaal uh, niveau. Maar wij willen een inzet op een veilige regionale uitwisseling zonder zo'n groot uh, landelijk uh, netwerk waar de veiligheid uh, niet te waarborgen is en ook de privacy van patiënten niet. Dus wat u betreft gaat het hele feest niet door. Wat mij betreft niet. één nee, ander dingetje nog tot slot. De hele ochtend gaat het al over dat conflict tussen CDA en VVD over de verhoging van de maximumsnelheid naar 130. Hè. Bent u ook voor als PVV. Hoe kijkt u eigenlijk als woordvoerder uh, zorg naar al die extra doden en gewonden die zullen vallen? Uh, we moeten natuurlijk altijd zorgen dat uh, uh, de veiligheid zo groot mogelijk is op, uh, op de Nederlandse wegen. Ik heb het debat helaas niet kunnen volgen gisteren. Dat uh, heeft uh, onze uh, woordvoerder Leon de Jong gedaan. Dus ik heb ook nog niet alle, alle details. Dus uh, veiligheid is uh, heel belangrijk. En dat is het enige wat ik er als zorgwoordvoerder uh, van kan zeggen. Oké, okay. ik dank u zeer voor uw tijd, mevrouw Gerbrands. Graag gedaan. Kamerid voor de PVV. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een Amerikaanse zakenman wil het grootste vliegtuig ooit bouwen. Dat toestel moet een spanwijdte krijgen van 117 meter. Is er eigenlijk een maximale grootte voor vliegtuigen? Hans Herkens is luchtvaartdeskundige en heeft het antwoord... Het is mij niet bekend of er een theoretisch maximum grootte van een vliegtuig is... ...in de zin dat je het gewoon niet groter kunt bouwen, dat het fysiek onmogelijk zou zijn. Uh, nou, dat hebben we in ieder geval nog, nog niet bereikt, dat punt. Het is wel zo dat het praktisch gezien op een gegeven moment uh, nauwelijks nog meer mogelijk is... ...om een vliegtuig nog groter uh, te bouwen, gegeven de stand van de technologie op een bepaald, uh, op een bepaald moment in de tijd... Want er zijn twee trends die tegen elkaar ingaan. Aan de ene kant zijn sommige dingen efficiënter naarmate je ze groter maakt. Eén grote straalmotor is lichter en zuiniger dan twee kleine die samen hetzelfde vermogen geven. Maar aan de andere kant, als je een groter vliegtuig bouwt, heb je daar veel meer materiaal voor nodig om het vliegtuig sterk genoeg te maken. Daardoor wordt het zwaarder. Daardoor moet je bijvoorbeeld meer brandstof meenemen en wordt het, het landingsgestel wordt groter en zwaarder. Waardoor het vliegtuig dus weer zwaarder wordt. En dan op een gegeven moment ja, dat gaat dat gewicht zo snel omhoog. dat het absoluut niet meer praktisch uh, zinvol is om het vliegtuig nog groter te maken. Al dus, Hans Herkens, luchtvaartdeskundige. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennedeland.karo.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rotterdam. Naar een bijdrage van Sander Bartling... Waar komt hij nou precies? Nou, hij gaat dwars uh, hier uh, door het gebouw heen. Dan begint hij daar uh, omhoog uh, te gaan bij het parkeerplaats. En dan gaat hij zo de weg over richting het spoor en de hofboog. Oké, okay. uh, hij komt on onder onze voeten door, door het gebouw heen, die brug? Ja, absoluut. De, op de, in de eerste verdieping waar je het trappenhuis uitkomt, daar uh, komt hij dwars doorheen. Dan moeten we de gevels moeten we open gaan maken, zodat het gebouw en de brug met elkaar gaan versmelten. Dat zegt Christian Koroman van SUS-architecten. En we hebben het over de Luchtsingel, een voetgangersbrug... tussen station Rotterdam Centraal, hier verderop, en uh, de Hofbogen. Hij is nu niet meer dan een mankette. Uh, die staat ook voor onze neus, als we ons even omdraaien. En dan zie je dat er inderdaad tussen centraal station... Rotterdam, een hele sleuf een straat. Dan moet er nog even, zie ik, een gebouw opgetild worden. Wat, wat nu nog niet opgetild is, maar dat zie je op de maquette heel goed. Dan loopt hij door, dwars door ons gebouw heen. Over de weg naar die uh, hofbogen. Waarom is die brug eigenlijk nodig? Uh, dit gebied waar we ons in bevinden, iedereen kent uh, de Wena. Een bekende kantoorboulevard, maar daarachter... Uh, tussen het spoor en de Wena ligt nog een heel gebied. Vroeger uh, een stukje centrum van Rotterdam, het Oude Hofplein. En dat gebied is eigenlijk in de vergetenheid geraakt, uh, dat gebied. Uh, is één een, een groot eiland midden in de stad, omzoomd door grootschalige infrastructuur. Uh, auto's kunnen perfect komen, alleen als voetganger of als fietser is het gewoon een heel lastig gebied. Ja, dat vinden jullie vooral zelf ook, want dit is geen opdracht van de gemeente, maar eigen initiatief. Hè? Uh, nog bijzondere is de financiering van het initiatief, want die gaat middels crowdfunding. Leg eens uit, wat is dat? Crowdfunding is het principe dat uh, we de massa gebruiken om uh, het geld te verzamelen, en niet één bank of één financierder... En uh, zeker in, in deze tijden van, uh, van, van crisis geloven wij dat er al die kleine steentjes die worden bijgedragen ook uh, die grote gehelen kunnen uh, bij elkaar brengen. En het, het is een flexibel systeem uh, waarbij je dus ergens begint en probeert dat langzaam meer te laten worden. Ja. Maar ook een beetje raar, want je zou verwachten dat de gemeente dat gewoon zelf kan betalen middels de belastingcenten van de Rotterdammers. Absoluut, in plaats van te wachten tot alle vastgoedontwikkelingen hier uh, zijn ontstaan. Om daarna dan de publieke ruimte en deze verbinding aan te leggen, draaien wij het om. Zeggen, eerst die publieke verbindingen. Die zijn belangrijk om het gebied te laten doorbloeden, om daar mensen te laten. Want hoe lang zou dat duren normaal gesproken, voordat die brug er dan was? Nou, met, met een ontwikkeling die ze hier voorzien, kan het zo uh, 20 jaar, 30 jaar duren. Uh, voordat het gebied af is en dan die verbinding uh, wordt gemaakt. Uh, in dit geval uh, ja, beginnen wij dus uh, volgende maand al met, met de eerste delen van die brug. Jullie hebben nu al 20.000 euro opgehaald. De brug wordt 350 meter lang en er is 4 ton voor nodig, heb ik begrepen. Wat nou als die financiering stokt? Dan, dan heb je een halve brug of een hele dunne brug. Hoe gaat dat? Nou, wij zijn... Uh... Uh, gelukkig met elk stuk brug wat we kunnen maken omdat het uh, gebied allemaal deelgebieden betreft en zelfs al een, een uh, deel van de brug wat twee deelgebieden aan elkaar zou rijgen is al winst. Dus uh, een derde van de brug verbindt al het Rotterdam Central District met uh, Pompenburg en betekent dat al die studenten die daar nu uh, over de straat dwarrelen al gewoon die brug kunnen gaan nemen. En, we denken ook dat juist het alvast maken van een deel van die brug... Uh, zal bijdragen om het, om het volgende deel ook te financieren. Omdat mensen ook echt zien waarvoor ze betalen. En dat is wat we hier ook mee willen aantonen. Mensen kunnen een plank kopen. Hè? Maar waar kunnen ze terecht als ze een plank willen kopen? imakerotterdam.nl En daarop uh, is met drie klikken uh, een bijdrage te geven. Voor 25 euro, dank wel. Vanaf 25 euro. Vanuit Rotterdam was dat Sander Bartling... Straks, Amerikaanse militair die staatsgeheimen lekte naar Wikileaks... eindelijk voor de rechter. Maar eerst, als we Afrika horen... denken we vaak aan hongersnood en een hoop ellende. Maar zaken doen kan daar tegenwoordig ook heel goed. Dat stelt Bob van der Bijl tenminste. En die is directeur van de Nederlandse African Business Council. Meneer van der Bijl, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Zaken doen in Afrika, hoe rijk kan je daarvan worden? Daar kun je heel erg rijk van worden. Uh, ik noem een paar voorbeelden. Er wonen 1 miljard mensen in Afrika, verdeeld over 54 landen. En daar vindt inmiddels een enorme economische explosie plaats, zou ik bijna kunnen zeggen. Sinds, 19, ja, sinds 1995 zou je kunnen zeggen dat het economisch beleid stukken ja. beter is... en dat die groei enorm aan het uh, toenemen is. Welke landen in het bijzonder zijn interessant voor ons? Nou, als je echt kijkt naar de, wat zijn echt de, ja, de economische hubs in Afrika... dan uh, zeg ik altijd dat uh, Nigeria en Kenia zijn echt, uh, ja, de groeipolen en waaromheen uh, ook heel veel andere landen zich uh, positief bewegen. Ja, en dat zijn tevens landen waar het politiek tamelijk instabiel is. Dat zou je kunnen zeggen, maar tegelijkertijd uh, is het wel zo... dat daar uh, wel degelijk verkiezingen plaatsvinden. Soms is dat inderdaad uh, behoorlijk onrustig, maar ten opzichte van heel veel andere landen... Op de wereld uh, is in ieder geval een, uh, een start gemaakt met ja. het uh, democratische proces. Maar nou ja, goed, in Nigeria heeft Shell toch ook heel vaak uh, moeite om, uh, een, laten we zeggen... zijn doelstelling van maatschappelijk verantwoord ondernemer bij te maken. Om maar eens wat te noemen. Ik denk dat als je Nigeria noemt, dat is denk ik een beetje ja, symptomatisch voor heel Afrika. De, in Nigeria wonen maar liefst 180 miljoen mensen. En Natuurlijk is daar één gebied, die delta, waar die olie wordt gewonnen, waar het ja, nog behoorlijk onrustig is. Maar goed, de 150 miljoen mensen die daar niet wonen, die zijn druk bezig met het opbouwen van, ja, van hun economische bestaan. En ja, daar, daar ontwikkelt zich echt een hele, hele sterke, dynamische, niet alleen een consumermarkt, maar ook een, ja, een productiecapaciteit op heel veel gebieden. Nou ken ik toevallig persoonlijk mensen die uit Afrika komen... en hier in Nederland uh, zaken doen met Afrika. He, dus hier in Nederland zijn uh, mm -hmm. gekomen en nu handel drijven met Afrika. Uh, en die zeggen zelf altijd nog... Uh, wat wij toch vaak beschouwen als uh, politiek incorrecte clichés. Het moet echt van vrouwen komen. Mannen zijn, uh, daar moet nog een mentaliteitsverandering uh, uh, doorgemaakt worden. Uh, geef ze niet in één keer een maandsalaris, want dan komen ze niet meer werken. Klopt dat? Klopt dat soort clichés nog? Nou, ik denk dat dat heel snel aan het veranderen is. Uh, ja, een ander cliché was eigenlijk... of eigenlijk een beeld wat je zag tot... laten we zeggen tien jaar geleden... dat heel veel pas afgestudeerde mensen in de Afrika... echt op zoek waren naar een baan bij de overheid... een baan bij een NGO. Uh, uiteindelijk uh, zie je dat er een, heel snel nu een omslag plaatsvindt... dat die mensen ook zeggen van... we willen nu uh, we willen bij een bedrijf werken... we willen ja, positief uh, bijdragen aan die groei. Ja. En uh, ik denk wel... Ja, dat in, in sommige gevallen zou je kunnen zeggen dat uh, ja, het aannemen van vrouwen uh, zou een, positie, een, een goede strategie zou kunnen zijn. Maar ook in Afrika lopen er heel veel mensen rond. Ook mannen die uh, aan de London School of Economics hebben gestudeerd, noem het allemaal op. Dus uh, er lopen genoeg uh, goed gekwalificeerde mensen rond daar. Wordt Afrika voor Nederland de nieuwe groeimarkt nadat we eerst uh, de Chinezen en de India's en de andere uh, uh, landen hebben gehad? Ik denk het wel, want uh, en, en eigenlijk is dat ook waar NABC zich uh, in Nederland vooral mee bezighoudt. Met die bewustmaking van bedrijven. Van jongens, uh, laat die kansen niet, uh, niet liggen. Uh, Afrika groeit op dit moment 6% per jaar gemiddeld voor het hele continent. Sommige landen groeien nog een stuk harder. En ja, je ziet op, op de televisie nu heel veel uh, bedrijven zeggen... ja, het gaat toch slecht met de economie, we moeten toch op zoek naar nieuwe markten. Ja. Je, je kijkt, uh, als je kijkt naar Azië, zie je toch dat heel veel uh, bedrijven daar al, uh, zich daar al op richten. Waarbij je dus uh, ja, veel, veel concurrentie hebt. Terwijl je in Afrika kun je op dit moment nog relatief goedkoop een marktpositie uh, gaan innemen als Nederlands bedrijf. Juist, hebt u daar ook veel last van de concurrerende Chinezen? Want die richten zich namelijk ook in grote getallen op Afrika. Op het gebied van infrastructuur... Uh, ja, zijn er Nederlandse bedrijven die daar uh, wel degelijk uh, last van hebben... van die concurrentie? Want die concurrentie is misschien ja, niet, ook, nou, niet helemaal fair te noemen... omdat de Chinezen natuurlijk vaak met uh, overheidsleningen... alles uh, direct zelf uh, financieren. wat ja. wel heel gemakkelijk wordt voor de bedrijven. Ja. Aan de andere kant uh, zijn er bedrijven die bijvoorbeeld... consumentenproducten verkopen in Afrika. En die zeggen, we verkopen veel en veel meer uh, tegen veel lagere kosten... dankzij die infrastructuur die nu net uh, door de Chinezen is aangelegd. Juist. Hoeveel geld kunnen we in totaal verdienen daar? Nou ja, op dit moment woont er 1 miljard in Afrika. In 2040, 2050 zal dat verdubbeld zijn. Dus een enorme bevolkingsgroei. En met die economische groei daarbij opgeteld... ja, denk ik dat... Ah, dat we op dit moment wel erg weinig doen nog uh, vanuit ja. Nederland. En ja. dat we echt ja, over een jaar of uh, 10, 20, als we dat positief oppakken, ja. dat het echt een, uh, ja, zeker uh, richting de 10% van onze totale export kan gaan. Juist, nou, goed, dat zijn uh, aardige slokken op borrels. Uh, investeren dus, dat is uw uitdaging. Bob van der Bijl, directeur van de African, of Nederlandse African Business Council. Ik dank u wel. Dank u wel. his categories categories Het overzichtelijke leven van de pipets met ABC. Het is acht minuten voor tien. We gaan naar de Verenigde Staten, want daar start morgen... het militaire proces tegen Bradley Manning. Weet u nog, dat is die 23-jarige soldaat. Die wordt verdacht van het lekken van video's en documenten... over het Amerikaanse leger naar WikiLeaks. Inmiddels zit hij al anderhalf jaar vast... en eerder is in het Amerikaanse parlement al om zijn hoogt hoofd gevraagd. Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten. Goedemorgen. Goedemorgen. In de meest letterlijke zin, is dat dan bij jullie? Uh, ja, dat is in letterlijke zin, want deze parlementslid, parlementslid vroeg om zijn hoofd... Uh, vanwege het feit dat hij wordt gezien door sommigen als een spion. Als het, als het, donker, het, het donkerste zeg maar, van het spionnenvak. Uh, Iemand die staatsgeheimen naar buiten heeft gebracht. En militaire geheimen, zoals jij zei, al die documenten, video's... die uh, betrekking hebben op de oorlog in Irak en Afghanistan. Juist. Wat uh, gaat er morgen nou precies bij de start van dat proces gebeuren? Het is een militair proces, het is een soort... Voorproces van enkele dagen waarin getuigen worden gehoord. Het proces vindt voor een deel plaats in het publiek... en voor een deel achter gesloten deuren... wegens het geheime karakter van sommige onderdelen van het proces. En die getuigen worden gehoord om een zittende rechter... wat dan in Militair jargon hier een onderzoekende officier is... om die te overtuigen om tot een echt proces te komen. En dat is in het Amerikaanse rechtssysteem wel vaker... dat je eerst een soort voorproces hebt... waarin wordt gekeken of er genoeg bewijs is... of er genoeg materiaal is om tot een daadwerkelijk proces te komen. Maar je kunt dus morgen, vanaf morgen, in een paar dagen eigenlijk al zien... wat de zaak, wat het argument is van de verdediging van Menning... en ook een beetje wat het argument zal worden van de, van de aanklagers. Ja. Komen dan ook de, al die documenten en die video's weer tevoorschijn... onder meer van die Amerikaanse helikopterpiloten... die uh, lachend Irakse burgers beschieten? Ja en nee. De truc voor de aanklagers die dus namens de regering zeg maar, optreden... is natuurlijk om uh, ja, de zaak te maken. Uh, duidelijk te maken wat hier aan de hand is. Wat er, wat er is gebeurd. Wat Bradley Manning naar buiten heeft gebracht. Maar ze willen weer niet al te veel naar buiten brengen. Want een deel van, dat, uh, van wat, hetgene wat naar buiten is gebracht... althans de consequenties daarvan, is geheim. Dus de moeilijkheid van deze zaak zit in een beetje... dat het voor een deel in het openbaar zal plaatsvinden... en voor een deel uh, niet in het openbaar. Maar ja. je zult natuurlijk wel moeten hebben over inderdaad over die documenten die aan WikiLeaks zijn gelekt. Ja, grote zaak in Amerika dit hè. Zaak, omdat de man een beetje wordt gezien... het is een beetje de, de, de, de, de zaak waarin we nog een keer de Irak-oorlog kunnen, kunnen zeg maar behandelen. En ja. moeten we dat zien als iets positiefs of als iets negatiefs? Ja. Is deze jongen, die Bradley Manning nou een held, een, een, een klokkenluider, een, een lekker... iemand die, zoals hij zelf heeft gezegd... Hè, ik wil dus de, de wereld duidelijk maken wat er echt is gebeurd in Irak... of is hij een landverrader? Iemand die geheimen en uh, met name militair geheimen naar buiten heeft gebracht. en daarmee volgens de regering tot aan... Op Obama toe uh, Amerikaanse soldaten wellicht in gevaar heeft gebracht. Juist, nou goed, die soldaten zijn nu definitief weg. Hè. Het nieuws van vannacht, Obama op, uh, um, op die Amerikaanse legerbasis... die officieel het einde heeft aangekondigd van de Irakse oorlog. Uh, nou is er veel te doen geweest over de manier... waarop die Manning werd behandeld in de gevangenis. Hè. 250 prominente Amerikaanse rechtsgeleerden... vinden dat hij ongrondwettelijk en onmenselijk zou zijn behandeld. Omdat hij uh, elke vijf minuten zich moest melden, moest naakt slapen. Uh, is dat inmiddels beter? Dat is inmiddels beter, maar je hebt gelijk, daar is enorm veel over te doen geweest... ...en dat is een hele slechte zaak geweest voor de Amerikaanse regering, voor de Obama-regering... ...die toch immers, hè, met een, laten we zeggen, door velen werd gezien die, die met een andere hand zou optreden... ...in het vervolgen van uh, terroristen, maar ook in het vervolgen van mensen als Bradley Manning. Ik bedoel, die toch kritisch was, net zoals Obama zelf, over de Irakoorlog... Ja. Er is inmiddels hè, vorige maand nog een brief gestuurd door Europarlementariërs aan de Amerikaanse regering, maar inderdaad ook werd gewezen op de slechte behandeling van Bradley Manning en dat dat hen zorgen baarde. Er zijn mensen afgetreden, eh, de woordvoerder van het State Department is afgetreden, omdat hij die behandeling van Bradley Manning eh, stupid heeft genoemd in, het, in, het, in de Amerikaanse media, hij als niet te verdedigen. Hoe kun je, nou, hoe kun je nou een PR-zaak, zeg maar, voor een deel een PR-zaak voeren eh, als die man zo wordt behandeld? Dus dat heeft hem ook veel sympathie opgeleverd en het leidt een beetje tot het beeld van David versus Goliath ja. David versus, uh, tegen Goliath. De kleine Bradley Manning die het opneemt... tegen de enorme Amerikaanse regering en het Amerikaanse leger. Slotvraag, kort antwoord. Hij kan hele, heel veel jaar gevangenisstraf krijgen of de doodstraf. Kan die ook gewoon worden vrijgesproken en als een held door het leven gaan verder? Hij kan worden vrijgesproken, maar dat ligt niet voor de hand. Voor de hand is dat hij inderdaad een lange gevangenisstraf krijgt. Doodstraf is, geloof ik, het zou wel kunnen... maar dat is, daar wordt niet om gevraagd in deze zaken. Michiel Vos vanuit New York, ik dank je wel. Straks, dames en heren, waarom rollen medisch specialisten... zo vaak ruziend over straat, zoals nu in het vu Medisch Centrum... in het vervolg van Goedemorgen Nederland naar het nieuws... met Jan van der Putten, tot zo. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen... Twee dingen presenteert het kerstreces. Een week lang gesprekken met de Europarlementariërs die terugkijken op een spannend Europees jaar. Het kerstreces. Met vanavond Judith Sargentini van GroenLinks. Als je in Nederland de asielrichtlijnen strikter maakt, merken ze dat in Duitsland of andersom. Je kunt dat niet meer alleen doen. Vanuit de studio in Brussel Judith Sargentini. Mensenrechten en eerlijke handel staan hoog op haar politieke agenda. Het kerstreces.